Het papieren kortingkaartje in de trein wordt niet al op 20 maart afgeschaft. Vanaf die datum zouden reizigers alleen nog korting kunnen krijgen... met een OV-chipkaart, maar NS ziet daar nu vanaf. Regionale spoorvervoerders riepen eerder vandaag NS op... om het papieren kortingkaartje te behouden. Volgens de vervoerders moet er beter worden gekeken... naar de tarieven van de chipkaart. Omdat reizen met verschillende vervoerders met de OV-chipkaart... soms veel duurder is dan reizen met het papieren kaartje. NS stelt het volledige overgaan op de OV-chipkaart uit om, naar eigen zeggen, de regionale vervoerders de tijd te geven om hun hogere tarieven op de chipkaart terug te draaien. Lance Armstrong is niet bereid om bij het Amerikaanse antidopingbureau USADA onder Ede te komen vertellen wat hij weet over doping in de wielersport. Het antidopingbureau had eerder laten weten dat medewerking voor Armstrong de enige manier is om zijn levenslange schorsing eventueel in te korten. Volgens Armstrong werkt hij niet mee aan het onderzoek, pardon omdat dat er alleen maar op is gericht enkele individuen te demoniseren. Armstrong gaf in januari toe dat hij jarenlang doping heeft gebruikt. Hij was toen al levenslang geschorst door het dopingbureau USADA en de Wielerunie. ProRail mag van staatssecretaris Mansveld tot 2025 spoorbeheerder blijven.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 Het weer. In het noorden en oosten een kleine kans op wat sneeuw. Temperatuur vannacht van min 2 tot min 5. Morgen en vrijdag geregeld zon en een kleine kans op lichte sneeuw. Middagtemperatuur 0 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie Er heeft een, uh, een wagentje in brand gestaan op de A1 Apeldoorn naar Amsterdam. Het is al geblust, maar de file is nog niet weg tussen Barneveld en Hoevelake 4 kilometer.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 Ga snel naar de Citroën dealer of kijk op citroën.nl. Citroën, creatieve technologie. ROS Langs de Lijn met Champions League voetbal. En het leuke van Langs de Lijn is dat je dan tijdens het nieuws je thuis zit af te vragen: zou ik wat gemist hebben? Laten we beginnen bij Frank Wielaar bij Galatasaray, 0 Schalker 04. Dan zijn ik nou en Of we wat gemist hebben. Althans, iedereen heeft wat gemist. Maar ik heb het mogen zien. En ga ik nu vertellen. Galatasaray staat op 1-0. En de goal van Yilmaz gemaakt door een combinatie van alle grote sterren. Het was Snyder die de bal veroverde op het middenveld voor Galatasaray. Hij leverde hem in natuurlijk bij Drogba. Die legde de bal eventjes terug op Inam. Die had een vrij steekpaasje op Yilmaz in gedachten. Alleen die bal ging wat omhoog. Maar Yilmaz, een heerlijke aanname. Buitenkantje rechtervoet. Over zijn directe tegenstander Heuwedes heen. Nam hem vervolgens nog een keer aan. Legde hem klaar. En schoot de bal keihard dwars door het midden. Onhoudbaar voor Hildebrand. En daar komt Drogba. Aanname op de borst. Mislukt maar kan toch schieten. Hildebrand. Eerste instantie. En de bal keihard op de lat van Altingtop. Voor 2-0 Galatasaray. Maar dat gaat dus niet door. Want die bal stuurt terug het veld in. En dus nog altijd 1-0 voor Galatasaray. Dat nu dus los lijkt. En twee hele grote kansen achter elkaar krijgt. Maar dat is nog niet alles. Oeh, daar liggen een paar spelers echt heel zwaar geblesseerd op de grond. In ieder geval is daarbij Jones, als ik het goed neem. Nee, dit is Matip. Die daar op de grond ligt te, te rollen. Top ligt er ook, maar die ligt er een stuk rustiger bij. Twee spelers vol met elkaar in uh, botsing gekomen. En... Uh, kan ik even de kans in ieder geval die ook uh, uh, Schalke heeft gekregen nog vertellen? Uit een hoekschop. Direct na de 1-0 e voor Galatasaray. Heuwe dus goed voor zijn man gekomen bij de eerste paal. Kop scherp in. Maar net voorlangs de goal van Moes En bij die tweede paal inglijdend Huntelaar. Hij mist de bal met zijn knie. Als iemand geraakt had hij gezeten. Maar hij raakt met zijn knie wel de paal. Dat deed eventjes zeer. Het was trouwens Bastos die daar geblesseerd bij lag. Inmiddels staat Bastos weer in licht. Altien top. Dus zie je maar dat heel hard heen en weer rollen van de pijn niet altijd aangeeft hoeveel zeer het eigenlijk doet. En zie je dat Altin Top duidelijk meer last heeft. De wedstrijd is losgebrand. Calatasaray leidt met 1-0, maar het had hier gerust 2-1 kunnen staan. Zijn ze los in Milaan bij Milan Barcelona? Ronald van der Geer. Ja, daar zijn ze warm. En uh, het lijkt een beetje op dat Milan steeds warmer wordt. Het is nog 0-0, maar we hebben tijdens het nieuws wel twee grote momenten gezien voor uh, Milan. Uitbraak over de linkerkant. Weliswaar buitenspel, maar als de vlag omlaag blijft, dan mag je door. Boateng, die El Charabi -Shar wegstuurde aan die linkerkant, kon rechtstreeks door naar het uh, doel van Barcelona. Maar uiteindelijk speelde hij op het laatste moment de bal net iets te ver voor zich uit, waardoor Pujol kon ingrijpen. Corner vervolgens van de linkerkant kort genomen eh, door El Sharawi op eh, Kevin Prins Boateng die met heel gevoel die bal richting de tweede paal slingerde. En die bal ging niet de goal in, maar er stonden een paar jongens van Milan te kijken. Als ze een stapje hadden gezet, hadden ze het voetje tegen de bal kunnen zetten. En had Milan nu op een 1-0 voorsprong gestaan. Je ziet ook dat er bij Barcelona wel wat irritatie is over hoe Milan nou te be bespelen. Je ziet dat ze onderling wat discussiëren. Normaal gesproken is het zo en eigenlijk is dat in Vlaarder van deze wedstrijd tot nu toe ook zo geweest. Dat Barcelona rond speelt. Eigenlijk probeert de tegenstander een beetje uit de tent te lokken. Een beetje te zorgen dat uh, Milan wat naar voren kruipt. Waardoor de ruimte ontstaat. En dan een tempoversnelling. Maar ik moet zeggen, uh, applaus voor het spel van Milan uh, tot nu toe. Het geeft Barcelona weinig mogelijkheden en weinig momenten. En komt er toch steeds gevaarlijk uit. Met die El Shaarawy, die razendsnelle spits. Die andere Pacini hebben we dan nog wat minder gezien. Maar met name Kevin Prins Boateng ook. Beetje de, de verlengman op het middenveld. Die doet dat steeds met. Met verven. Nu wel Barcelona op de helft van Milan. Maar het balverlies bij Jordi Alba. De linksback. En Milan speelt dan de bal rond. Wordt nu wel rond het eigen strafschopgebied. Natuurlijk onder druk gezet door Barcelona. Maar komt daar wel uit. Met een lange bal. Hoe anders. Maar... Goed doorgelopen aan de rechterkant. Duel met Pujol. Wordt uiteindelijk uh, verloren door Kevin Prins Boateng. En dan is de overname weer voor uh, Barcelona. Dat dan met heel veel risico. Daar waar het vol is met Milanese de bal rondspeelt. En uiteindelijk probeert natuurlijk Messi te bereiken. Weg nu afgesneden door de vangstman man 6. Die rustig blijft onder alle omstandigheden. En uh, inmiddels heeft uh, Milan de bal dan weer te pakken met uh, Kevin Prince Boateng. Balletje vanaf de rechterkant richting El Sharawi. Die wordt wel bereikt. Maar kan de bal slechts in de breedte koppen. De hoogte van het Barcelona strafstopgebied. En we inleveren bij de tegenstander. En nu zijn er wat Milanesen voor de bal. En zie je direct de versnelling bij Barcelona. Hier is Messi. Nog wel altijd een meter of 10. 12 bij het strafstopgebied vandaan. Loopt zich eigenlijk vast op de eerste de beste uh, tackle. Die is van Ambrosini. En als uh, Montari er dan vandoor wil aan de linkerkant. Verliest hij op zijn beurt de bal ook weer. En zo gaat het spel toch wat op en neer. En krijgen de mensen die vandaag in het San Siro zitten. En ook van waar voor hun geld. We even kijken. Want een snelle aanval van Barcelona. Althans, in gedachten snel uitgevoerd, maar in werkelijkheid zeer onnauwkeurig. Het blijft 0-0. In Istanbul is het 1-0 e voor Galatasaray. Maar vlak Schalke niet uiten. Want die hebben alweer een hele grote kans gehad om de gelijkmaker te produceren. Het was Farfan die doordrong tot vlak bij de goal. Op de achterlijn bij Galatasaray. Wilde de bal voorgeven. Bereikte geen medespeler, Maar wel Kaya die de bal nog aantikte. En die tikte er net goed genoeg aan voor Galatasaray. Om hem aan de buitenkant van de paal te laten krijgen. In plaats van aan de binnenkant van de paal. Want dat had zomaar gekund. Geen enkele controle bij Kaya. Puur gelukkig. Dat hij de bal uh, over de achterlijnen, niet over de uh, doellijn uiteindelijk, uh, wist te krijgen. Nu Schalke even temporiseren, maar wel vastbesloten om op jacht te gaan. Dus die gelijkmaker. met Heuwe dus even halverwege de eigen helft zoeken naar de vrije man. Probeert dan een lange bal op Huntelaar, maar komt uh, bij Langenaar niet daar in de buurt. Hjelmas dan vangt op, dus als de lange bal van Galatasaray wel aankomt. Bij de spits blijft Yilmaz liggen. En Felipe Melo en Galatasaray voetballen door. Altijd in top. Hij raakt al de lat. Aan de rechterkant gaat uh, het duel aan. Nee, toch maar niet. Sabri dan even ingespeeld. Zijn voorzet blijft dan een beetje hangen. Kale, uh, Schalke wilde graag afkomen. Maar Galatasaray onderbreekt de aanval al van uh, Schalke. Voordat ze überhaupt van de eigen helft af zijn. En als de bal over de zijlijn gaat, kijken we naar Yilmaz, En die ligt kermend van de pijn ter hoogte van de middenlijn. Daar waar hij dacht rustig de bal te kunnen aannemen. Heeft hij nu van zijn pols, opmerkelijk genoeg. En dat zou vervelend zijn. De topscorer van de Champions League op dit moment is Burak Yilmaz. Zeven goals in zeven wedstrijden. Niemand deed dat beter dan hij op dit moment. 1-0 is het uh, wat betreft kaarten bij Milan tegen Barcelona. Max 6 krijgt zojuist bij 0-0 stand de eerste kaart. Niet zo gek. Dat hij de overtreding maakte op Messi ging eigenlijk wel wat, wat stordigheid bij Milan aan vooraf. Een beetje raar balverlies aan de linkerkant. Ja, dat moet je tegen Barcelona niet doen. Zeker niet omdat er dan wat ruimte om staat. Natuurlijk direct op zoek naar Messi. De eerste beweging was goed. Daarmee schudde hij één tegenstander af. Maar vervolgens Max 6 die dacht, ja, tot hier en niet verder straks een ben uit. En uh, Thompson, de Schotse scheidsrechter, heeft dus de eerste gele kaart van deze wedstrijd gegeven aan de 30-jarige Fransman. Even snel kijken. Nee, geen directe gevolgen voor uh, de return over drie weken in Barcelona. Ploeg in het oranje-geel. Oftewel Barcelona heeft de bal met Iniesta. 10 meter over de middellijn in de as van het veld. Kort even met Busquets en met Fabregas. Vervolgens weer de achterste twee met Piquet en Pujol die elkaar de bal toespelen. Wordt natuurlijk weer veel bewogen. Iniesta, dan Busquets. Busquets weer naar Fabregas en zo draait dat machientje wel, maar steekt men daar niet veel meters mee op. Nu wel met Alves aan de rechterkant. Bal voor de linkervoet. Nou, die zal die voor rechtervoet moeten hebben. Pas hem nu kort naar Messi. Messi steekt hem linkerkant straks op gebied. Bal wordt teruggelegd. Fabregas verder terug. Dan zijn we weer halverwege de helft van Milan. Nog altijd Barcelona in balbezit met Iniesta. Probeert richting de penalty stip. Ja, daar is altijd weer wat bereikbaar. Ja, Xavi in dit geval. Die de bal wel aanneemt rond die penalty stip en vervolgens wil terugleggen op Pedro Rodriguez. Maar dan, dat doet hij met een hakbal. Dat is kunstig de manier waarop hij uiteindelijk zijn ploegenoot probeert te bereiken. Maar er zit dan wel een Italiaans been tussen. Het is net niet correct en net niet helemaal goed uitgevoerd. Maar Barcelona heeft de bal weer terug. Safi speelt hem naar uh, Busquets, Busquets. Nee, dat is Fabregas. Fabregas in de breedte weer naar Jordi Alba. En nu zie je dat Barcelona een iets hoger baltempo hanteert. En eigenlijk ook niet meer rondspeelt op eigen helft. Maar dat doet op de helft van Milan. Iets meer dus tegen de helft Milanese aan. En het uh, baltempo ligt een stuk hoger dan in uh, de eerste 15 uh, minuten. Echte uitgespeelde kansen. Ja, die moeten dus nog wel een beetje komen voor Barcelona dan. Milan heeft uh, wat mogelijkheden gehad. En het moet hopen dat het uh, dadelijk niet spijt krijgt van het feit dat het eigenlijk wat nonchalant met die mogelijkheden is om gegaan. Het is nog altijd 0-0 bij Milan tegen Barcelona. Sport en muziek tot 11 uur bij NOS Langs de Lijn. Ingrim en Michael McDonald en Jan Mobiner. Mooie wedstrijd daar. AC Milan Barcelona, maar we beginnen met Galatasaray Schalke 0-4 Frank Villa. Ook een mooie wedstrijd hoor. Althans zoals het zich ontwikkelt is het zeer zeker vrij half uurtje onderweg. Galatasaray 1 Schalke 0. Maar Schalke nu ter hoogte van het strafschap een de vrije trap. Bastos heeft even zijn veten gestrikt. Die is er dus helemaal klaar voor om die vrije trap te gaan nemen. En Galatasaray bij standaard situaties tot nu toe niet zo heel sterk. Bastos, de bal hard geschoten, houdt een hoekschop over. Hij probeert het in één keer in de korte hoek bij Moeslera... die bij vlagen niet zo'n hele sterke indruk maakt. En dan af en toe ineens weer heel sterk tevoorschijn komt. En hoog boven iedereen uittoren en dan zeer, zeer klemvast is ook... Maar uh, dat doet hij niet de hele tijd de Uruguayan op doel bij uh, Galatasaray Farfan. Intussen wordt tegengehouden door de Schotse assistent scheidsrechter. Ook hier een schots arbitraal ja, vijftal. En Farfan nu inmiddels klaar om die hoekschop te gaan nemen. Daar waar Schalke voor de laatste keer gevaarlijk uit is geworden. Nu blijft die bal een beetje hangen. Is het wel Heuwedes? Nee. Neustetter die daar kopt. Uiteindelijk Bastos aan de linkerkant die oppikt. De bal dan heel hard tegen Noenkeu aan schiet. En dan nog een keer doet. Gaat de bal over de zijlijn. En kan de ingooi gaan komen voor Schalke. Dat laat Bastos natuurlijk over aan de bek. Dat doen de meeste ploegen. En dat geldt voor Schalke ook. Kolasinac is degene die dat gaat doen. Die ingooien. Jonge linksbek. Hij legt de bal terug. Breed. En uiteindelijk gaat Schalke dan helemaal achteruit naar maar Die staat nog wel op de helft van Galatasaray. Kies er dan voor een mooie crosspaas te geven naar Heuger. Heuger. Die weer mee opgekomen is. En de bal breed legt naar Farfan. Nog verder die bal breed. In de richting van Jones. Maar die heeft dan de aanname die niet goed in orde is. En dan kan Galatasaray eruit komen. Doet dat niet al te massaal. En de bal gaat de hoek in. Uh, op initiatief van Altintop. Maar daar is geen Turkse medespeler te vinden. Het is eigenlijk een soort van noodoplossing. Want ik weet het hier eventjes niet meer. Laat ik hem maar naar voren schieten. En laat Schalke het nog maar weer eens een keer opnieuw gaan proberen. Na 31 minuten. En die 1-0 voorsprong die op het bord staat voor Galatasaray tegen Schalke. 32 minuten onderweg in San Siro, waar het nog altijd 0-0 is. Bij Milan, Barcelona en zojuist Barcelona weer eens een keer een tempoverstelling eruit gooiden. Maar uiteindelijk gered werd door een Schotse vlag, namelijk die van de grensrechter. Buitenspel was het voor Xavi. Nu probeert Milan er snel uit te komen via El Charabi en uh, de spits Pazzini. Maar uiteindelijk zit daar dan Piqué tussen en heeft Barcelona dus gewoon weer de bal. En dat is een beetje wel het vertrouwde beeld van... Uh, het. Het vertrouwde beeld van de laatste minuten. Barcelona heeft de bal, speelt rond. En doet dat eigenlijk steeds meer richting het Straschopgebied van uh, Milan. Eerst op eigen helft, vervolgens net over de middenlijn. Maar inmiddels is het rondspelen van Barcelona gevorderd tot naar nou, een meter of tien bij de 16 meter weg van Milan. Oftewel de Italianen komen eigenlijk steeds meer in het eigen strafschopgebied te staan. En uh, moeten toezien hoe Barcelona het baltempo toch danig heeft verhoogd. Eigenlijk wat rustig is begonnen. Ook wel wat momentjes wat ruimte heeft weggegeven aan de tegenstander. Maar uh, inmiddels hebben we van Milan de laatste minuten weinig meer vernomen. Fabregas het maar weer eens op Pedro. Aanname aan de rechterkant van het strafschopgebied. Pedro door of omsingeld door twee man. Moet terug naar Dani Alves. Dani Alves, Pedro. En zo blijft Barcelona in balbezit met Chavi. Chavi legt de bal breed. Fabregas combineert. En dan uiteindelijk de combinatie Messi-Fabregas doorzien. Maar de bal wordt weer weggespeeld. En door Sergio Busquets weer net zo makkelijk op het middenveld opgevangen. Alle Milanesen staan stil. En die van Barcelona ook. Dat is een mooi moment. Alles staat even stil op het veld. Nou, nu zijn we allemaal weer in beweging. En die van Milan staan heel dicht op elkaar. Om er maar voor te zorgen dat er weinig ruimte wordt weggegeven. Maar ja, het is bijna onmogelijk. Want dat Barcelona blijft in beweging. Het is een, een, het is een machientje. Dat continu draait. En uiteindelijk dadelijk met één versnelling Messi vindt een kapbeweging. En dan staat hij vrij. En waar moet Milan het dan van hebben van dit soort momenten? De bal Voorover en El Sharabi wegsturen. Aan de linkerkant. Ter hoogte van het strafstopgebied houdt hij eventjes in. Speelt de bal terug naar Muntadi. De Ganees die draait te twee, drie keer om zijn as. Wordt erachter achtervolgd en uiteindelijk gevloerd. Nou, dan heeft Milan dan ook wel wat de terreinwinst geboekt. Met die actie van uh, de Ganees. Moeskets is uh, degene die uiteindelijk het been uitsteekt. En de Ganees dus ten val brengt. Er kan zo'n vrije trap komen. Betekent wel dat alles van Milan mee naar voren gaat. Ja, dit zijn van die momenten waar je iets mee moet gaan doen. Het is in ook van nog 0-0 bij Milan Barcelona. Dat is het niet bij Galatasaray Schalke 1-0 voor de Turken dat sinds die voorsprong het initiatief aan de Duitsers hebben gelaten. En dat doen ze graag, want ze willen counteren. Maar je moet intussen ook uitkijken dat je niet al te gemakkelijk de, de Duitsers in de buurt van je eigen strafgebied laat komen. En dat gebeurt meer en meer, de hele middenlinie. Van Galatasaray staat inmiddels zo'n beetje tegen de eigen 16 aan te verdedigen. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Bastos aan de linkerkant voor Schalke in balbezit. Draait weg bij Sabri. Althans dat probeert hij. Maar naar links lukt dat niet. Naar rechts lukt het eigenlijk ook niet. Dan maar even om de eigen as heen draaien. Bal neerleggen bij de tweede paal. Doet dat over de achterlijn heen. En dan is het gevaar achterin bij Galatasaray weer even weg. Galatasaray dat goed begon aan de wedstrijd en nu probeert bij vlagen vlijmscherp te counteren. Alleen Drogba hebben we al een tijdje niet meer in het spel zien voorkomen. En dat zegt eigenlijk alles, want Galatasaray zoekt tot nu toe Drogba heel snel. Als ze de bal enigszins vrij hebben en Drogba uh, aanspeelbaar lijkt, dan krijgt hij de bal al toegespeeld. Moeslera met uh, zijn uh, doeltrap. Levert hem onmiddellijk weer in. de hoogte van de middenlijn. Uiteindelijk via Philippe Melo komt Galatasaray toch weer in balbezit. Maar uh, Noemkeu is uh, degene die hem ook weer inlevert. Bij Schalke, Neustetter gaat het uh, duel aan met Inan. Wint dat duel ook? Is Inan nu kwijt? En dat maakt natuurlijk de, de overtreding. Halverwege zijn eigen helft ook nog aanmerking op de leiding maken. Ja, dan krijg je. Uh, oh, dat uh, doet. Uh, Jones, degene die ligt en die vraagt om een kaart, nou daar krijg je ook in Schotland de gele kaart voor. Als je vraagt om een kaart voor een ander, dan krijgen hem zelf is uh, de wetmatigheid. William Collum, de Schotse scheidsrechter, houdt zich daar uh, keurig aan. Jones, een Amerikaan, snapt het niet helemaal. Maar uh, ja, goed, het mocht een bekende regel geacht uh, worden. Inderdaad, hij geeft uh, met zijn handje aan. Hallo, is dit geen gele kaart? Daar had hij absoluut gelijk in. Maar uh, Colin besluit die kaart dan aan uh, Jones te geven. Blijft over die vrije trap. Jones staat inmiddels alweer. De gele kaart is genoteerd. En de lange mensen bij Schalke zijn allemaal weer mee naar voren. We zien Matip daar naartoe schuiven. Heuwer dus natuurlijk de twee centrale verdedigers. Ook Huntelaar is daar in de buurt. En achter de bal Farfan. Hij is de man van de spelervattingen. Ook nu iedereen buiten de 16 van Galatasaray gelaten. Het is Philippe Melo, die, uh, Philippe Melo die wegkopt in eerste instantie. Dan komt Galatasaray massaal van de eigen goal af. En besluiten ze bij Schalke de bal helemaal terug te leggen naar Hildebrand. Met zijn lange haal naar voren moet de bal dan in de buurt van Huntelaar komen. Die zet daar zijn tegenstander weg, Nunkeu. En daar houdt Galatasaray uiteindelijk de vrije trap aan over. En is de, dit een beetje een rommelige fase in de wedstrijd. Maar dat heeft er alles mee te maken, ook met het veld. Want de plaggen vliegen je om de horen. Je ziet ook alleen maar spelers wegglijden. Het is niet heel gemakkelijk om hier overeind te blijven. Zoveel is wel duidelijk na 36 minuten in Turkije tussen Galatasaray en Schalke. En die gasproblemen zijn er in Milan ook heel lang geweest. Het gas in San Siro wilde maar niet goed groeien. Maar er schijnt inmiddels een Nederlandse gasdokter te zijn die daar zijn ogen is over heeft laten gaan. En inmiddels zijn de gasproblemen voor een groot deel opgelost in Milan. Waar het nog altijd 0-0 is tussen Milan en Barcelona. En Barcelona eigenlijk geen antwoord heeft op die, dat defensieve blok dat Milan heeft geparkeerd voor het eigen strafschopgebied. Het speelt de bal wel rond, maar de echte laatste steekpaas wil maar niet volgen. En zo heel af en toe komt Milan eruit. Net ook met een actie vanaf de rechterkant. Waar El Sharabi uiteindelijk in het strafsomgebied net niet gevonden werd. Door Kevin Prince tank. Het is wel waar Milan op gokt. Daar waar het in het begin van de wedstrijd nog wel eens de ruimte zocht. Is het nu echt in staat om met twee keer vier man eigenlijk voor het eigen strafstroomgebied te staan. En dan uh, maar twee man voorin te houden. En dan maar eens kijken wat er van komt. Waarbij dan uh, Prins Boateng eigenlijk een beetje pendelt tussen die twee linies. daar hier uh, geblesseerd geraakt. Haalt zelf een bal om. Maar komt een beetje ongelukkig op zijn, uh, op zijn rug terecht. Moet eventjes naar gekeken worden. Betekent ook dat er wat uh, overleg kan plaatsvinden bij uh, Milan. Ik denk dat het daar goed gaat. Dat coach Allegri zegt. Uh, jongens, zoals we het nu doen, doen we het prima. Laten we alleen wat zorgvuldiger zijn als we er dan een keertje uitkomen. En in de buurt komen van uh, Victor Valdes. De doelman van uh, Barcelona. Sarawi kwam eigenlijk net maar een paar centimeter tekort En in alle vrijheid had hij anders de bal gewoon binnen kunnen tikken. Barcelona heeft inmiddels weer de bal. Dat is niet anders. Barcelona speelt weer rond. Barcelona is weer uh, aan het zoeken. Het elftal dat uh, waarschijnlijk toch echt wel uh, korte metten zou willen maken met uh, Milan in uh, deze wedstrijd. Uh, Milan trouwens dat in uh, dit stadion in deze Champions League editie nog niet won. 0-0 gelijk speelde tegen Anderlecht. 1-1 tegen Malaga en verloor van zenit. Wat dat betreft, als we het hebben over Europese wedstrijden, is het publiek ook wel toe aan een overwinning... Maar ja, of Barcelona nou de ideale tegenstander is. Dan is 0-0 een soort van overwinning. Of komt er meer? Want Dani Alves verliest de bal. En El Sharabi. El Sharabi ja, nou, ja, gaat richting het strafselmgebied. Piquet staat er nog. Pujol staat er nog. Ja, Dan doet hij wat wiegen met zijn heupen. En notabene Alves, waar de eerste de bal aan van veroverde, kan zich dan weer herstellen. Nee, Dat was een beetje een kansloze missie van die spits van Milan. Het is nog altijd 0-0. Nog vijf minuten tot aan de rust in Milaan.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 Is, and you feel like falling down. I'll carry you home tonight. Fun and We Are Young. Het is uh, bijna half tien. Freddy Fontijn is er al voor het nieuws. Maar ze moet even wachten. Want we gaan nog even naar de volle wedstrijd. Die tegen de rust aanzitten straks. Milan tegen Barcelona. Eerst Frank Willett bij Galatasaray, Schalke 0-4. Ja, nog een minuutje of twee in deze wedstrijd. Kalatasaray leidt 1-0. Maar hij heeft sindsdien het initiatief aan uh, Schalke gelaten. En brengt zich langzaam maar zeker in de problemen. Huntelaar kwam een keer gevaarlijk opzetten. Maar kwam toen op dat moment net even niet langs Riera. De linksback bij. Uh, die krijgt nu de bal, wou ik zeggen, van uh, Noemke, Maar dat is niet zo. Hij draait terug en legt hem breed op Kaya. Die gaat weer terug naar uh, zijn eigen doelman, Moes Lera. En uh, dat duidt erop dat het van plan is. En op het moment dat ik dat zeg, uh, schiet Moes Lera de bal uh, hard naar voren... in de richting van Drogba. En ik wilde zeggen dat het de bal in de ploeg wilde houden... in de slotfase van uh, de eerste helft... om in ieder geval niet meer in de problemen te komen. Dan heeft Drogba het geluk dat hij een duw in de rug krijgt van uh, Kolasinac. Een... Uh, Jeugd Jeugdinternational op de linksback bij Schalke. Inan met een schot uit de tweede lijn. Geblokt door Heuwe dus Doorgekopt door Yilmaz. Aangenomen. Drogbaat terugleggen. Inan, goede oplossing. Alt in Top aan de rechterkant. Die neemt de bal niet in één keer goed aan. Daarmee is de eerste dreiging weg voor Kalatasaray. Maar nog altijd balbezit voor de Turken. Met opnieuw Nicola Sinac. Die daar heel goed zijn lichaam gebruikt. Is een hele sterke, jonge verdediger. Die daar de kans krijgt op linksback in deze Champions League-wedstrijd. 1-0 voor Kalatasaray in de slotfase. Daar komt de counter voor Schalke. Op de gelijkmaker met Farfan. Als hij hem breed legt, dan is hij voor Jones. 1-1. En dan is het toch gebeurd. En heeft Calatasaray toch niet die 1-0 kunnen meenemen. Naar de rust. Het is uiteindelijk Jones, de Amerikaanse middenvelder, uitstekend gedaan ook van Farfan. Goeie dieptepaas. En hij gaat mee, Jones, in het centrum. Niemand van Calatasaray die eraan denkt om Jermaine Jones te verdedigen. En hij is zorgt ervoor dat Schalke definitief terug is in de wedstrijd. En dat moet betekenen, dat kan alleen maar betekenen... dat Galatasaray na rust het initiatief weer zal overnemen in dit duel... om toch weer die voorsprong te pakken. Maar zo gemakkelijk zal het niet gaan. Niet zo gemakkelijk als iedereen in Turkije dat ongetwijfeld van tevoren gedacht dat Schalke komt terug vlak voor rust tegen Galatasaray in Turkije nota bene. Het is 1-1 geworden. 0-0 in uh, Milan en daar gaat uh, de komende 12 minuten ook geen verandering in uh, komen. Want het is uh, rust inmiddels bij de wedstrijd tussen Milan en Barcelona. Gek genoeg uh, verscheen er overal dat er drie minuten extra speeltijd zou zijn. Maar we waren net door de 45 heen en toen uh, zei uh, Thompson het is uh, mooi geweest. Uh, 71% balbezit voor Barcelona, uitgespeelde kansen neen. En uh, uh, Milan is wel een paar keer gevaarlijk geweest. Eigenlijk nog de laatste aanval was ook van uh, Milan. Abate met een aardige voorzet vanaf de recht. Maar uiteindelijk eindstation, twee handschoenen aan het lichaam van Victor Valdes. 0-0 bij Milan-Barcelona, bij rust. Goed, dan twee minuten over half tien. Het NOS-journaal met Verenigde van Tijn. Radio 1. Het NOS-journaal. Vier verdachten van betrokkenheid bij de dood van de grensrechter in Almere blijven langer vastzitten. Hun voorarrest wordt voor de derde keer met 30 dagen verlengd. De vier zitten sinds begin december vast op verdenking van doodslag, mishandeling en openlijke geweldpleging. In de zaak zitten in totaal zeven mensen vast. Het papieren kortingskaartje in de trein blijft voorlopig in gebruik. Het zou op 20 maart worden afgeschaft, maar NS ziet daarvan af na een oproep van de regionale spoorvervoerders. Zij zeggen dat reizen met verschillende vervoerders met de OV-chipkaart soms veel duurder is dan reizen met het papierenkaartje. En in Oostenrijk is een Nederlandse vrouw omgekomen bij een botsing met een trein. Haar man en dochter zaten ook in de auto, zij raakte zwaar gewond.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 NOS langs de lijn. We zitten in een speciale uitzending rond de twee Champions League wedstrijden die vanavond worden gespeeld in de achtste finales tussen Galatasaray en Schalke 04 en AC Milan Barcelona. Bij de wedstrijden daar is het rust. AC Milan Barcelona 0-0 en Galatasaray tegen Schalke 04. Daar is het 1-1. Jilmaz 1-0 en 1-1 door Jones. Een nieuwtje uit de Bundesliga. Want Mike Buskens is niet langer de trainer van uh, Greuter Fürth. 44 jaar is die oudspeler. Hij is ontslagen vandaag door de clubvoorzitter Helmoet Hak. De ploeg staat uh, na 22 wedstrijden laatste in de stand met 12 punten. Buskens, misschien kent u hem als speler van Schalke 04. Die had Fürth sinds uh, eind december 2009 onder zijn hoede. Hij leidde de formatie vorig seizoen naar promotie naar de Bundesliga. En Rice om acht minuten over half tien. Na een winterstop van drie maanden. Wat heet winterstop? Beginnen de hockeyers zondag aan de tweede helft van de competitie. De internationals van Oranje die kwamen in december nog in actie tijdens de Champions Trophy. Dat was in het Australische Melbourne. En daarna verbleven negen Nederlandse hockeyers. Een uh, flink aantal daarvan uh, en een flink aantal in ons land actieve buitenlanders, zo moet ik het zeggen. Ruime maand in India voor het uh, zeer lucratieve Hockey Indian League al daar. Een van die Nederlanders is Wouter Jolie. Die is uh, international en speler van uh, Bloemendaal. Goedenavond Wouter. Uh, vorige week had je aansluitend op dat toernooi in India een trainingskamp uh, met Bloemendaal in Barcelona. Ja. En dan nu de competitie weer. Uh, hoezo wint stop? Ja, hoezo winterstop? ja win winterstop kan je het niet echt, uh, echt noemen. We hebben een drukke, drukke winter gehad. Ja. We zijn inderdaad uh, na de heer Soen zelfs gelijk naar Melbourne gegaan voor een Champions Trophy. Daarna hebben we overigens al een aantal weken rust gehad. En uh, volgens zijn we met uh, negen Nederlanders uh, voor naar, mooie, uh, ja, naar India gegaan voor een mooi avontuur. Ja, prachtige ervaring, kan ik me zo voorstellen. We, weet jij wat hockeymoe is, of ken je dat helemaal niet? Ja, ik heb er niet zoveel last van, dus, uh, dus ik, ik weet het niet. Nee, nee, dus wat jou betreft gewoon het hele jaar door, maakt het allemaal niet zoveel uit? Nee, en soms heb je wel even je rust nodig, maar dat, die hebben we zeker gehad in december en rond de kerst en oud en nieuw. Hebben we vier weken, vier weken rust gehad. Maar we hebben wel een hele intensieve periode de afgelopen week in India gehad, maar het was wel echt een geweldige ervaring. Ja, hoe is het dan om terug te komen bij Bloemendaal? Je hebt net getraind. Hoe gaat het dan met je teamgenoten? Moet je je voorstellen? Of uh, eerst al je verhalen vertellen? Hoe gaat dat? Ja, dus de verhalen waren ze heel erg benieuwd naar natuurlijk. Dus dat was wel erg leuk, want we waren 17 in Bloemendaal in, uh, in India. Vier Nederlands en ook drie Australiërs. Dus uh, ja, in elk team in India speelde we een Bloemendaal. We hadden allemaal veel verschillende verhalen. We zaten allemaal in verschillende steden in India. En uh, dat, was wel, uh, ja, dat was wel erg leuk om de jongens weer te zien en dat allemaal met elkaar te delen. Uh -huh. En uh, ook, ook nog een mooie, mooie week uh, in, in Barcelona gehad om ons voor te bereiden op het seizoen zelf hier in uh, Nederland. Ja. Wat was het verhaal? Was ze het hardste moesten lachen? Uh, <laughs> het hardste moesten lachen? Ja, ze vonden het wel, uh, wel fascinerend voor de eerste thuiswedstrijd bij ons in het, uh, in het stadion. Ik speelde in Lucknow. En de eigenaar die had, uh, die had de grootste Bollywood-ster uh, uh, in India uitgenodigd om een uurtje op te treden voor onze wedstrijd. En daar waren onze Indische, mijn Indische teamgenoten al uh, drie dagen van van, van slag voordat, uh, voordat de wedstrijd überhaupt begon. Dus dat was wel uh, hilarisch, want het was nogal een uh, knappe dame, zeg maar. <lacht> dus uh, nee, dat was wel grappig. Maar dus, ja, er waren echt ontelbaar veel, uh, veel mooie verhalen. En uh, ja, dit was wel een van. Ja. Nou, Teun de Noor, Stokman, uh, Tim Jenniskunst, drie Australiërs ook in India. Ik, ik kan me voorstellen dat het nou niet echt een ideale voorbereiding op de tweede seizoen zelf wordt. Of was? Nou, dat, dat, dat valt eigenlijk wel mee. Uh, zij hebben het, de rest van het team heeft niet uh, En eigenlijk vanaf het moment dat het die afgelopen was, zijn wij uh, zijn, zijn naar Spanje gekomen. En uh, zijn wij daar gewoon aangesloten. En hebben we gewoon een hele goede voorbereiding in, uh, in Spanje gehad. En uh, ja, dat is, het is eigenlijk altijd met het Nederlands elftal... en de clubhockey uh, of internationals en clubhockey loopt wel een beetje door elkaar heen. Maar uh, we hebben eigenlijk een hele goede week in Spanje gehad... dus we zijn wel klaar weer voor, uh, voor zondag tegen Rotterdam. Ja, is gelijk ja. een uh, topper op het ja. men, menu. Ja, zeker. Dat is ook zo. Hebben jullie nog uh, met, met Bloemendaal nog uh, of nog kunnen spelen op trainingskamp... of is het zover niet gekomen? Jawel, we hebben daar vier overwedstrijden gespeeld... Tegen, uh, tegen de Spaanse toploegen, tegen Terrassa en, uh, en Polo... Dus euh, nou, dat, dat ging eigenlijk goed. Die hebben, de laatste twee hebben we in ieder geval uh, goed gewonnen... toen het team weer helemaal compleet was. Dus dat gaf in ieder geval goed gevoel. Mm -hmm. Nou, je zei al zondag de toppen Voor de winterstop wonnen jullie met 4-2, dus dat wordt weer een eitje. Uh, ja, nou, dat wil ik zo niet noemen, want Rotterdam staat gewoon uh, bovenaan. Uh, maar ik heb, wel, ik heb er in ieder geval heel veel vertrouwen in. We zijn met uh, Bloemendaal met iets heel moois bezig, denk ik, dit seizoen. Dus uh, ja, ik, uh, ik heb zin om naar Rotterdam te gaan zondag. Ja, nu, nu krijg je natuurlijk wel de situatie... dat je tegen jongens moet spelen waar je in India mee samen hebt gespeeld. Is dat niet raar? Is dat niet raar? Als international oké ja. dat natuurlijk wel, maar dit lijkt me toch anders. Ja, dat is wel apart. Uh, ja, Jeroen Herzberg, een goede vriend ook van mij, die, uh, ja, die speelt bij Rotterdam. En daar heb ik een maand mee uh, in, India, in India gereisd. Dus uh, dat is ook wel weer uh, heel grappig, want ik ben vredig en hij is aanvallend, dus dan mogen we weer tegen elkaar spelen. Ja, hoe groot is de kans dat Bloemendaal gaat redden qua landskampioenschap? Poeh, uh, nou ik heb in ieder geval heel veel vertrouwen dat we gewoon door de play-offs gaan, uh, gaan redden. Er zitten vijf teams eigenlijk uh, die gaan uh, strijden voor vier plekken om de play-offs. Daar heb ik wel heel goed gevoel over, maar ik moet zeggen dat het dit jaar wel met uh, Rotterdam en OZ en ook Amsterdam en Kampong uh, allemaal heel dicht bij elkaar zit. Dus, uh, dus dat gaat spannend worden, maar ik, ik heb er wel een goed gevoel over dit jaar. Ja, na twee seizoenen Amsterdam wordt het weer tijd voor wat anders. Uh, ja, nou, nee. daar ben ik helemaal voor. Ik ja, kan me zo <laughs> voorstellen. Het, wordt, uh, het, het is al een druk jaar, maar uh, naast de competitie van Bloemendaal, de, de, de, de EAL, hè, de, de Europese Hockey League, ja. um, dan ook nog oranje. Want wat staat er qua oranje allemaal nog op het uh, programma? Nou, in, in, in mei zijn de playoffs afgelopen en dan hebben we in juni hebben we in Rotterdam de, de World League, de World Series. En dat is zeg maar het, het plaatsingstoernooi voor het WK volgend jaar. Maar omdat, wij, omdat het in eigen land is het WK volgend jaar, zijn wij, zijn wij al wel geplaatst. Uh, maar we nemen wel deel aan, dus dat is half juni. En dan hebben we eind augustus hebben we het EK in België. Oké. Okay. Goed. Nou, qua temperatuur heb je het in stappen gedaan... dus dat moet wel goed komen zondag, want je ging van plus 30... neem ik aan Barcelona zo plus 20 en nu net onder de plus 10. Nou, niet eens, denk ik. Nou, het, is bijna, het voelt tot min 10, ja, moet ik zeggen. Ja, ja. Het, nou, ik kom net van het linksveld af, maar dat is behoorlijk koud. Oké. Okay. Nou, succes het weekend. Ja, hartstikke bedankt. Dank voor nu. Duel tussen Rotterdam en Bloemendaal kunt u voorzelfsprekend... zondagmiddag live volgen op Radio 1 bij NOS Langs de Lijn. this morning no clouds in the sky smell of fresh flowers birds flying high beauty of silence This is sunshine Why? De voormalige Bulgaarse tofworstelaar uh, Valentin Jordanov... die heeft zijn Olympische gouden medaille teruggegeven. Uit protest. Uh, hij protesteert op die manier tegen het voornemen van het IOC... om het worstelen na 2016 van de Olympische agenda te halen. Wanneer haalde die Jordanov dan die medaille? Dat was in uh, 1996, het Olympische titel, toen in de klasse tot uh, 52 Kilogram. Uh, zeven keer werd hij wereldkampioen zelfs. Dus het is uh, geen kleine jongen. Met 16 medailles is hij de meest succesvolle. Uh, Olympisch is het de meest succesvolle sport in Bulgarije. En daar wil hij dus tegen protesteren. Bij deze. De tweede helft van twee mooie topwedstrijden. Caleta Sarai, Schalke En om te beginnen AC Milan-Barcelona. Ronald van der Geer. Nou, met 52 kilo beter wel een kleine jongen, of niet? <laughs> Goed. 0-0 was het bij rust. En dat is het uh, nog altijd bij uh, Milan-Barcelona. Laten we zeggen dat het affiche lekkerder smaakte dan de wedstrijd tot nu toe. Uh, meeslepend, dat zou het moeten worden. Maar dat is het eigenlijk nog geen seconde geweest. Het is de 0-0. Eerste kans van Barcelona moeten we altijd nog noteren. En uh, ja, Milan in de beginfase een paar keer in de buurt geweest. Van Victor Valdes. Maar echt veel angstzweet zal die uh, Spaanse doelman ook niet hebben losgelaten. Oftewel het is een duel dat eigenlijk nog op gang moet komen. Nou, dat moet dan maar in die tweede 45 minuten gebeuren. Twee ongewijze te ploegen inmiddels uh, op het veld. Onder leiding van scheidsrechter Greg Thompson. Je zou kunnen zeggen dat Milan het naar behoren doet. Deze ploeg gaat natuurlijk met twee defensieve blokken spelen. Dat wist je van tevoren. En daar weet Barcelona tot nu toe geen raad mee. En als het dan ook nog eens onzorgvuldig is in de aanname. Messi notabene nu. Als die gevonden wordt op Italiaanse helft. Ja dan wordt het helemaal lastig. Voor Barcelona. Lange bal van uh, Abate in een uh, niemandsland. Want die bal gaat aan de andere kant uh, over de zijlijn. En aan de rechterkant bij Barcelona. Dus daar mag ingegooid worden. Door uh, Daniel Alves. heeft dat inmiddels uh, gedaan. Bal wordt verplaatst naar de as van het veld. Piquet of uh, Pujol. Ook niet zo'n hele handige bal. Maar dat wordt dan uiteindelijk weer opgelost door uh, Messi. Messi met de bal naar Iniesta. Aan de linkerkant. Drie meter over de middenlijn. Twee. Driehandige voetbeweging. Uiteindelijk heeft hij dan de vrijheid die hij graag wil. En als hij die vrijheid weer kwijt is. Komt dat omdat Kevin Prins Boateng een overtreding op hem maakt. Het is een vrije trap voor Barcelona aan de linkerkant van het veld. Betekent dat dat de centrale verdedigers meegaan? Nee, dat is alleen bij Milan het geval. Barcelona neemt zo'n bal kort en gaat weer verder met breien En zoeken naar de tempoversnelling en de vrije man. En aan Xavi nu de eer om vanuit de middencirkel de bal te verplaatsen naar de rechterkant. Waar Dani Alves heeft aangegeven dat hij is opgekomen. Nou, die krijgt die bal ook. Komt tot het strafstopgebied. El Sharawi is met hem meegegaan. Dani Alves heeft... Heeft hem inmiddels alweer terug. En Tjavi gaat het nu maar eens vanuit de as van het veld ergens anders proberen. Even Pujol ertussen, vervolgens Busquets. Dan weer Pujol, nee, Piquet is het nu. Die mag inpassen naar de rechterkant. Daar staan Dani Alves en Pedro. En Pedro ziet dat Daniel Alves wel weer wat stapjes voorwaarts wil maken. Maar ja, die van Milan staan eigenlijk zo goed als stil. Staan daar goed. Hebben, ja, vorig jaar werd er wel eens over Chelsea gezegd. Die hebben de bus geparkeerd rond het eigen strafstopgebied. Nou, nu staat er een Milanese bus op het veld van San Siro. Maar ja, nogmaals, geef ze maar eens ongelijk. Als je tegen Barcelona speelt en je weet dat die alleen maar op zoek zijn naar ruimte. En als ze de ruimte hebben, dat ze dan dodelijk kunnen zijn. Lange bal, bedoeld voor Jordi Alba. Verdedigd door uh, Abate. Maar zomaar weer ingeleverd bij Barcelona. Dat in de eerste helft 71% balbezit had. Goedemorgen, van een uh, verschil. 0-0 uh, is het nog altijd bij Milan-Barcelona. In Istanbul rolt de bal ook weer inmiddels. Mag ik aannemen? Galatasaray, Schalke, Frank Wielaard. Ja, we zitten in de tweede minuut van de tweede helft. En bij Galatasaray één wissel. Snyder is eraf gegaan. Voor hem komt Amrabat. En uh, dat is natuurlijk. Uh, uh, het verhaal Amrabat, die uh, hier uh, uh, een basisplaats had. Nu een gele kaart krijgt, trouwens, omdat hij uh, doorgeleid op zijn tegenstander. Meteen, dus al in die uh, tweede minuut. Een tegenstander, tweede keer al dat hij hem te pakken neemt, trouwens. Farfan in uh, die paar minuten dat die hij tot nu toe gegeven uh, uh, is. Amrabat heeft uh, wat meer dynamiek in zijn spel dan uh, Wesley Sneijder. Natuurlijk niet met de bal, maar loopvermogen heeft Amrabat wel degelijk. En dat is een beetje wat uh, Kalatasaray in het tweede gedeelte van de eerste helft... tekort kwam op het middenveld, want Drogba gaat niet mee terug. Uh, Yilmaz hoeft niet mee terug, Sneijder kan niet mee terug. En Altintop aan de andere kant kan ook niet iedere keer mee terug. En dan wordt uh, Kalatasaray vanzelf overlopen. Daar zijn we getuigen van geweest, vandaar... De 1-1 tussenstand tot nu toe. En Amrabat moet wat meer balans brengen aan die linkerkant bij Galatasaray. Natuurlijk leuk dat er een Nederlander bij komt in, bij Galatasaray. Alleen jammer dat het snijder is en dat hij op jouw positie speelt als je Amrabat bent. En dat je dus je speelminuten nogal aan het kwijtraken bent. En dat zal niet minder worden. Drogbaas staat nog altijd wel in de punt van de aanval daar bij het Yilmaz. Daaromheen spelend de doeltrap van Muslera voor Galatasaray. ...proberen de bal in de buurt van Drogba te krijgen. Maar hij vindt uiteindelijk Jones en die speelt voor Schalke... Dat dus prima teruggekomen is in de wedstrijd. Daar waar het in het begin van het duel niets te vertellen had tegen Galatasaray. Maar nu regelmatig minu uh, een minuut of meer balbezit achter elkaar heeft. Zoals nu Bastos vindt uh, op het middenveld de volledig vrije Neustetter. Neemt dan aardig die bal aan ook. Alleen krijgt hem dan net niet goed bij uh, Huntelaar. Nee, het is Draxler uiteindelijk die daar uh, die paas geeft. Ook die wordt veelvuldig gevonden. Speelt uh, achter de spits, achter Huntelaar. En is een behoorlijk goede draaischijf aan het worden. Die jonge Duitser in het elftal bij Schalke. Ook al draait het dan niet zozeer in de Bundesliga. Je kan wel zien dat de jongeman kan voetballen tegen dit Galatasaray. Dat een 1-0 voorsprong heeft hij gegeven voor rust. Inmiddels staat het 1-1 in Turkije. 0-0 ongewijzigd in Milaan. Bij Milan Barcelona. Dat prachtige affiche. Dat weliswaar rechtop hing en waar iedereen uh, gretig naar keek en er eigenlijk allemaal bij wilde zijn. Maar tot nu toe is er nog geen enkele reden om heel erg enthousiast te worden over deze wedstrijd. Natuurlijk hebben we het over grote belangen en uh, ja, daar ga je niet vrij uit voetballen. Maar er moet toch wel iets meer mogelijk zijn als deze twee ploegen tegenover elkaar staan. We kijken naar een uh, schuivend, een zoekend Barcelona en een uh, verdedigend Milan. En vorig jaar, toen deze twee ploegen elkaar in de kwartfinale tegenkwamen en Barcelona uiteindelijk in twee wedstrijden de sterkere was, werd het ook 0-0 in eerste instantie in Milaan. En ook dat was ja, toen de wedstrijd wel iets meer in gebeurde, maar uiteindelijk ook doelpuntloos. Barcelona zal dus niet in paniek raken als het vandaag geen doelpunt maakt. Maar het is zo leuk om, als je naar wedstrijden zit te kijken, dat er dan ook wat gebeurt. Barcelona schuift maar weer eens met Busquets. Met Jordi Alba aan de linkerkant. Twee, drie meter over de middellijn. Uiteindelijk nou, Iniesta gevonden. Die komt maar eens op vanaf de linkerkant naar binnen. Zoekt een snelle combinatie met Fabregas. Gaat dan wel over een uitgestoken been. Dat been is van Ambrosini. De fluit klinkt van Thompson en een vrije trap van Barcelona. Maar die is al genomen. En die gaat al uh, weer uh, heen en weer. Althans, de bal gaat al weer heen en weer. Messi loopt zich dan uh, bijna vast. En dan maakt Busquets een nare overtreding. Busquets maakt de overtreding. En wat doet Thompson nu? Want Messi verliest de bal. En Busquets komt toch iets met een gestrekt been op uh, Pazzini in. Raakt hij dan zelf ook wel uh, bijgeblesseerd. Ja, raakt ook wel de bal. De volgt dus ook geen gele kaart. Wel een vrije trap. Uh, naar ik aanneem. toch voor uh, Milan komt er wel een kaart. Ja, er is wel een kaart gekomen. En die is dan inderdaad voor de speler van Barcelona. Als hij nu kijkt naar Thompson, dan ziet hij Busquets als de sokken goed zitten. Ja, dat hij de gele kaart krijgt. Nou ja, hij dus wel. Ja, dan zegt hij nog ik kan er toch niks aan doen. Maar dan zal in het Engels het woord buitensporige inzet. En dit kon toch ook anders opgelost worden klinken. Dus hij gaat op de bon even kijken of dat voor hem gevolgen heeft. Nee, ook niet op scherp wat betreft de return van deze wedstrijd. Dus twee gele kaarten tot nu toe. Max 6 voor Milan en Busquets voor um, Barcelona. En de vrije trap door Max 6 genomen naar de rechterkant. Daar waar Abate, nu van Jordi Alba, de gelegenheid krijgt om voor te zetten. komt wel bij de eerste paal. Dan hoor, zie ik dat Pujol die bal wegwerkt. Dat hij nog even tegen Valdes zegt. Had jij niet kunnen zeggen dat je die bal op had kunnen vangen? Ik hoorde je niet. Dan waren we nu van alle zorgen verlost geweest. Nu heeft Pujol de bal over de zijlijn geschoten. En gaat Abate ingooien. Dat gaat hij doen vanaf de rechterkant. Dat kan die ver, dat doet hij ook. Hij zoekt Pacini in het strafschopgebied. Die neemt de bal aan met Pujol in de rug. En dan is er gefloten voor een overtreding van de spits van uh, Milan. Die zich van geen kwaad bewust is. Maar als we nu in de herhaling kijken zien we dat wel degelijk zijn arm richting de strot van de verdediger van Barcelona gaat. 10 minuten bezig in de tweede helft. We wachten op goals. 0-0. 53e minuut in Istanbul bij Galatasaray Schalke. 1-1 is het hier. En Schalke heeft in de tweede helft ook gewoon het initiatief gepakt. In uh, dit stadion in Istanbul. De thuishaven van Galatasaray. Dat er toch wel onder de indruk zal uh, zijn van uh, Schalke. Zoals het zich uh, manifesteert hier. Nu even balbezit uh, voor de Turken. Met uh, Nounkeu die de bal inspeelt op Inam. Krijgt hem dan net zo hard weer terug. En weet dan even geen oplossing. De Cameroener moet dan breed naar Riera. De Spanjaard op uh, linksbek. Het inspelen van Amrabat. Die krijgt een duw in zijn rug. Dat levert een overtreding op. Uh, Heuger en dus een vrije tijd trap voor Galatasaray en dan Drogba die de bal verliest. Farfan neemt over aan de rechterkant voor Schalke. Krijgt ook wat ruimte. Riara zoekt hem niet op. Felipe Melo loopt alleen maar mee en gaat het duel niet direct. En uiteindelijk heeft de Braziliaan gek genoeg toch de bal en denkt Galatasaray over te kunnen nemen. We gaan eerst naar Ronald. Kevin Prince Boateng is de man die Milan op een 1-0 voorsprong zet. Het begint allemaal met een overtreding van Daniel Alves die die maakt op El Sharawi. En vervolgens wordt er een vrij trap genomen. Die lijkt te mislukken, want die botst ergens op de rand van het strafschopgebied naar beneden. En dan staat daar Kevin Prins Boateng, neemt die bal in één keer op de slof en schiet hem voorbij. De verbouwereerde doelman Alves, het schot komt uit de tweede lijn. Dan is daar ineens de kluts en de bal voor de voeten van Kevin Prins Boateng. Het is 1-0 voor Milan, met wat geluk, maar wat geeft het? op Deze week in vrijdagmiddaglaag